8 uur. Ewout de Jong met het NOS journaal. Nederland heeft een Rus uitgeleverd die wordt verdacht van grootschalige drugsmokkel van Ecuador naar Rusland. Dat melden Russische media. De man werd al in 2012 in Nederland gearresteerd, maar hij wist de uitzettingsprocedure steeds te rekken. Hij zou een smokkelroute hebben opgezet waarbij zeker tien jaar lang vrachtschepen werden ingezet voor het vervoer van cocaïne. Criminelen verstopten de drugs in Ecuador tussen de bananen, waarna handlangers ze in de haven van Sint-Petersburg weer ophaalden.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 De bijeenkomst in de wijk Tottenham is rustig verlopen. De familie van de doodgeschoten man had daarom gevraagd. Premier Cameron bedankte de familie voor de oproep... om vooral in de rechtszaal te strijden en niet op straat. Een Venezolaanse minister heeft in de strijd tegen corruptie... binnen het politiekorps een mobiele telefoonnummer aan agenten gegeven. Hij wil van agenten meteen een smsje krijgen... als ze te maken hebben met een corrupte collega of chef... zei minister Rodriguez Torres van Binnenlandse Zaken...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 Ja, het, het kraakt het gras. Het ja. kraakt meer dan een parkeerplaats ja. als je dus, erover loopt. Het is dus voor het eerst dit jaar, dus we laten het nog even horen voor iedereen die nog eens in bed ligt. Ja, dit is het gras en eh, echt rijp. Ik sta hier eh, buiten eh, stadzicht met eh, Tom Bader van eh, Ecologisch Kenniscentrum eh, Triple E. En dit is een bijzonder moment, hè, Tom? B beschrijf jij het eens even. Nou, er komen wat, wat lyrische woorden in mij op. Aan de einder, wat ik een mooi woord vind, zien wij mistflarden. En wij zien de zon opkomen boven Naarden. En een treintje verdwijnen aan de einder. Ja. Het is een, een prachtig gezicht. Ja. En in onze rug is daar, daarachter ligt daarachter het nader meer. Achter de, ja. de bossen, daar is nog een ja. stuk donkerder. Maar ook hier die ja, een beetje, hoe noem je... Een witte wieven is er ook zo. Het is een beetje witte wieven-achtig, wat ja. we hier nu zien. Ook boven het water. En prachtige gele rietstengels. Daar zwemt nog wat. Zal het zijn? Meerkoe of zo? Ik denk meer als ik het zo ja. zie, ja. Ja, het is, een heel, het is een bijzonder moment. Komend uur ergens gaat die zon opkomen. Maar eh, luisteraar, dat zullen we u zeker laten horen. Tom, eh, nou gaan wij straks verder praten over wildernis. Het begrip wildernis, daar heb jij wat kritiek op hè, dat dat nu zoveel gebruikt wordt. Maar nu, nog, nu we hier buiten staan, eh, beschrijf nog eens even hoe wild is het nou in jouw ogen hier. We staan hier eh, vlakbij het oudste natuurmonument van Nederland. Maar ook dicht tegen de, ja, de bebouwing van naarden. Nou, dit stukje Nademir is niet, niet heel uh, wild. Hè. We staan hier uh, in, uh, in weilanden. Uh, het Nademir zelf is natuurlijk wat, uh, wat wilder en, uh, en ruiger. Uh, met allemaal rietkragen en waterpartijen. Uh, dus dat is toch wel een redelijke wildernis. Uh, ondanks dat het ook cultuurlandschap is, want het is natuurlijk uh, ontstaan door uh, verveningen en, uh, en dergelijke. Er ligt ook nog een oude vuilnishoop, hè, want dat was natuurlijk de ja. reden waarom, of althans zijn ze nooit gekomen, maar het idee was dat je het kon gebruiken. Uh, dus het, maar het naar de meer is wel een, een, een wildernis, wat mij betreft, ja. uh, redelijk. Ja. En kijk, hier boven ons hoofd nog een reiger. Nou ja, die, uh, die, uh, die vliegt vrij, zou ik wild ja. noemen. Ja, nou, die mag, die mag vrij vliegen. Nee, en kijk, daar komen aalsgolvers. Ja. Um, nee, het, uh, het is allemaal echt. Ja. Um, er staat, ja, het is wel <laughs> alsof echt. Alsof ja. ze het ervoor doen. Om ja. uh, uh, um het wildernisgevoel ja. een beetje uh, te krijgen. Nee, het, het naar de meer uh, uh, zou je wel uh, voor grote delen zo, uh, zo kunnen omschrijven. Het is een prachtige plek. Prachtige plek. Daar, het kerkje van Naarden nog daartussen. Ja. En die zon. Ja, het is echt flink. Ja, dit, hoe noem je nou nog? Schemer. daar wordt het rood. Ja. Ach, prachtig. Nou, praten we zo verder. Ik zei het al, die zon. Het, het komend seizoen zullen we u iedere keer deelgenoot maken van de zonsopgang. Precies op het moment dat hij hier bij het Nadermeer boven de horizon uitpiept. En iedere week is dat uiteraard iets vroeger. Um, geregeld zal het dus voorkomen dat een muziekje of een reportage... een gesprek onderbroken wordt door ons gebimban ge Want die zon die doet wat hij wil en wij passen ons tot op de seconde aan. Nou, Hoe laat dat vandaag is, merkt u vanzelf... Maar hoe dan ook, tot tien uur is dit Vroege Vogels. 4 You Have Set My Star van de Grieks componist Mikis Theodrakis. Uitgevoerd door gitarist Milos Karadaric. Ja, zoiets, zoiets Milos. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Uh, het is weer tijd voor onze uh, Venolijn 035-6711-338 voor al uw Eerstelingen, Laatstelingen en Bijzonderlingen. Wie meldt het eerste Krakend ijs? Majoli Hendriksen Nieuwkoop. In het gras in de voortuin de eerste sneeuwklokjes. En in de achtertuin bloeiend longkruid en paarse dovenetel. Maria Lodewijk, ik loop hier in de Carnisse Grinden, in de Roontse Grinden. Staat er een bloem van de berenklauw te bloeien? Hamke van Nensbergen, ik woon te Leiden. En mijn Kampelvoelie heeft nog knopjes, nieuwe knopjes. Met andere woorden, bloeit. Beate Liebster, vandaag hoorden wij in Amsterdam in het Oosterpark... het geroffel van de grote bonte specht. Hij roffelde best heel veel. Liesbeth Vis, ik bel uit Eemnes. Ik heb gisteren onze zomervleermuis gezien in de tuin. Annemieke de Haas, ik zag een citroenvlinder... op de Stippelberg in Brabant, dus vlakbij de Rips. Marijke Schapendonk, Udenhout, midden Brabant wonderlijke ervaring... er staan ontzettend veel madelieven te bloeien... in mijn achtertuin. Freddy Thompson... uit Maartensdijk. In onze tuin, in de vijver... zagen we een knop van een... roze waterlady bovenkomen. Hilda Roorda... uit Worcum in Friesland. Bij het oosten van mijn boerenko... trof ik ongeveer... tien rupsen aan... van de kleine vos die daar lekker aan het smikkelen waren. Ik kom net door de graaf Willem de Oudelaan gefietst, vlakbij Stadzicht En daar hoor ik de eerste grote lijsters zingen van dit jaar. En dat is voor deze omgeving toch wel erg vroeg. Ja, uh, Grades zei, ik kwam net door Graaf Willem de Oudelaan. Uh, dat was toen hij uh, de Venolijn belde, 0356711. Maar nu, nu komt hij net hier binnenloop bij het, bij het Naar de meer. Uh, goedemorgen, Grades, uh, de boswachter hier. Uh, blijft u bellen met die Venolijn 6711-338. Chateau Grosso in F. Groot van Pietro Antonio Locatelli. Een van onze goede voornemens voor 2014... is om u wat meer te laten horen over de vroege vogelsbiotoop. Onze eigen biotoop hier in en rond het Nadermeer... De eerste eeuw dat natuurmonumenten dit gebied in eigendom had... veranderde er eigenlijk niet heel erg veel. Maar de laatste tien jaar gaan de ontwikkelingen heel erg snel. Het gebied is een stuk groter geworden... doordat landbouwgronden aan de randen nu ook beschermde natuur zijn geworden. En vorig jaar kwamen er twee grote doorgangen voor dieren onder de drukke provinciale weg N236. En daarmee is er een robuuste verbinding... met de plassengebieden van Ankeveen en Kortenhoef gekomen. En de afgelopen maand is er in de buurt van die twee onderdoorgangen... het waterpeil sterk verhoogd. En daar is Joost Huizing naartoe gegaan met beheerder Gradeslemme. We worden begroet. Behalve die ganzen ook. Zilverreigers, die blijven gewoon de hele winter? Ja, die blijven hier allemaal rondhangen. We hebben wel eens in de wintertelling van januari... in het Naardenmeer is een slaapplaats... 51 exemplaren geteld op één nacht. Zo. En 25 jaar geleden, nul. <laughs> Verder zitten hier ook heel veel mollen... Want ik heb nog nooit een stukje weiland gezien waar je drie molshopen per vierkante meter had. Maar dat redden we hier wel. Maar ze komen waarschijnlijk niet allemaal van dit stukje. Want dit enorme weiland is dus uh, in december uh, onder water gelopen. En uh, die mollen die hebben hoogwater. Nog, dit was nog weiland. Maar nu met de uh, nieuwe inrichting uh, is het pijl hier opgezet. Dus een nieuw pijl ingesteld. En dat leidt ertoe dat het uh, geen weiland meer is. Maar het is nu een ondiep meer met enkele droogvallende stukjes. En daar zijn al die mollen naartoe gevlucht. Vandaar dat oh. uh, zoveel molshoop hier zit. Dat verhogen van het waterpeil, dat was geen toeval. Dat is een bewuste keuze. Ja, dat was eigenlijk al uh, in 1997 uh, voor deze hele polder in het peilbesluit uh, beslist. Alleen het kon hier niet uitgevoerd worden omdat hier nog een agrarisch bedrijf zat. Dat is inmiddels uh, verplaatst. We hebben ook een jaar of zes hier nog op gehooid zonder dat het bemest is om toch wat van die voedingsstoffen eruit te halen. En nu is het dan uh, vlak na tot stand komen van de natuurverbinding eindelijk zover dat het daadwerkelijk het pijlen opgezet is en dat het hele weiland veranderd is in een enorm groot meer. Moeras. Ja, het moet natuurlijk allemaal nog gaan groeien. Het is nu een uh, weiland wat onder water staat. Maar je zult in het voorjaar zien dat de planten die hier groeien, die zijn natuurlijk niet bestand tegen continu water. Nee. Dus die, die gaan dood. Er komen andere planten voor terug. En dan zal ieder voorjaar, als het water zakt... wordt het een soort droogvallende slikjes... waar eenjarige planten gaan groeien. Dus ja, hier, dit is het walhalla in wording. Wel een beetje winderig walhalla, want het waait behoorlijk. Ja, de bomen die komen pas veel later. <laughs> Jij bent hier ook in 1997 gekomen... toen al die veranderingen hier plaatsvonden. Kijk eens terug, wat is er nou aan het Nadermeer verandert. Het oorspronkelijke Nadermeer was 750 hectare, maar het is gegroeid naar 1180 hectare, ruim 2000 voetbalvelden in totaal. En die hectares die erbij gekomen zijn, dat is allemaal een grote schil daaromheen. De buffer. bedoeling, een grote buffer, ja. ja. De bedoeling was dat dat vooral uh, hydrologisch van belang was, dus uh, dat het, het waterpeil verhoogd kon worden, om te zorgen dat het water uit het Nadermeer niet zo snel naar de omgeving zou wegstromen. Maar ondertussen is diezelfde bufferzone heeft zich ook ontwikkeld tot een fantastisch moeras. Want uh, hier is veel meer dynamiek eigenlijk dan in het Naardenmeer. En je ziet dat allerlei vogels daar juist op reageren. Dus binnen vier jaar was het een enorm vogelrijk gebied... waar ook soorten die hier verdwenen waren, zoals de roerdomp, inmiddels weer bloed. Dus eigenlijk zijn de randen, de oevers, interessanter dan het meer zelf? Het meer zelf is vooral heel interessant door wat er onder water zit... En je hebt daar natuurlijk nog wel de purperijge kolonies en de zwarte sterrens. Maar als je een echte vogelaar bent... Dan is dit een heel interessant gebied. Is het klaar nu? Het is bijna klaar voor wat wij eraan moeten doen. Het scheppen van die voorwaarden. De natuur doet het eigenlijk allemaal zelf. We hebben nu hier uh, een verbinding in 2013 geopend. Zo onder, die, onder die weg door? Hè? Onder de weg door. Die komt er ook nog onder de A1 door aan de andere kant. Het spoor gaat denk ik nog ontsnipperd worden de komende jaren. Wat betekent dat? Uh, dat daar ook doorgangen komen voor allerlei soorten dieren. Het spoor ligt nog als een barrière dwars door het meer. Dus uh, ja, in het totaal is hier heel wat gebeurd en met succes. Als uh, Jacobus Pieter, P. Thijssen, terug zou komen, herkent hij dit? Hij zou dit niet herkennen, nee. nee ik denk uh, dat hij ook in het Naardenmeer uh, zou schrikken van uh, de hoeveelheid bos. Want dat was ja. in zijn tijd bijna niet alles, maar bijna alles was uh, Rietland. Ja, vandaar ook dat je stadzicht hebt. Hè? Je kon gewoon je kon de stad oud kijken. Gaan. Zullen we nog even gaan kijken bij die onderdoorgang daar? Ja. Dat is... Uh... Hoe ver? Een paar honderd meter hier vandaan. Laverend tussen de molshopen door. Ja, Ongelooflijk. Waar, waar moeten ze nou naartoe, die arme beesten? Ja, die kunnen nog wegtrekken die kant uit. Kijk, dat water is niet binnen een paar uur zoals zeewater opkomen zetten hier... Het heeft ook geen weken geduurd. Nee. Je moet aan dagen denken, is dat pijl steeds meer. Centimeter voor centimeter in de groter geworden, dus heel veel muizen en mollen die hebben een goed heen komen moeten zoeken. Maar er zullen natuurlijk ook wel uh, allerlei bodemleven. Uh, wat, ja. wat niet bestand is daartegen, zal het niet overleefd hebben. Het was uh, min 180 en het mag zich nu bewegen. Onder NAP. Onder NAP. En het mag zich nu bewegen tussen min 90 en min 11. Toch een klein metertje, ja. Drastig. Ja, komen we hier in de luiten van uh, wat is dit gemaltje. voor gebouwtje? Een gemaal. Als ik hier naar het water kijk een beetje blubberig. Ja, dit heeft nu mee te maken natuurlijk dat dit is allemaal op de schop geweest. En heel veel in beweging. Veel veel geregend. Er is heel veel maagdelijke grond door het graven. Kijk, hier zijn enorme damwanden geslagen, Het is allemaal vrij nieuw. Het ziet er wat viezig uit, maar ja. de kwaliteit is niet zo beroerd. De kwaliteit is hier niet zo goed als in het Naardenmeer. Maar het is geen uh, slechte kwaliteit meer. Dit is eigenlijk de verbinding met de vechtplassen. Ankerveen, Kortenhoef, uh, noem maar op, Loosrecht. Ja, dan gaat hier langs, ja. Hoe belangrijk is dat? Ja, leuk dat er af en toe een... Uh, nou, misschien wel een keer een otter onder de weg door kan komen. Ja, die is er al uh, waarschijnlijk onderdoor gegaan. Hè? Want we hebben een paar jaar geleden een otter in het Ankerveense aangetroffen. Die uh, waarschijnlijk toch uit het noorden komt. Dus die is hier doorheen getrokken. Maar wacht even. In de krant lees ik de afgelopen week... voor het eerst een otter in het Groene Hart. Ja, maar als je daar woont... dan vergeet je misschien zo'n krantenbericht van een paar jaar geleden. Of mensen beseffen niet altijd dat, dat hier een deel van dit gebied... ook bij het Groene Hart hoort, officieel. Dus... Uh... Jij had die otter eerder dan je collega in Nieuwkoop. Nou, mijn collega hiernaast, ja. Ankeveen, die was eerst. Ja. Is het naar de Meer geschikt voor otters? Ja, ze hebben hier ook altijd geleefd, hè, tot in de jaren zestig. Uh, zeker nu kun je zeggen dat de waterkwaliteit in deze gebieden is zo goed is... dat de otter hier heel goed zou kunnen leven. De grootste gevaar voor de otter is het ja. verkeer. Altijd, hè? Dat is nu hier opgelost. Dus tussen het Naardenmeer en de Ankerveense plassen... is nu een heel groot gebied... De hele lengte van het natuurgebied eigenlijk kan die otter niet meer de weg oversteken. Dat is een raster. Dat is een raster met onderin heel fijnmazig gaas. En dan kunnen ze door die twee verbindingen heen. Maar bijvoorbeeld bij de A1 is dat nog niet het geval. Daar wordt nu aan gewerkt. En dan heb je natuurlijk nog een provinciale weg bij Vreeland. Als je dat op een gegeven moment allemaal voor elkaar hebt en ook onder die spoorlijnen door... Dan is het voor de otter zo dat er hier een heel groot leefgebied is ontstaan. Ja. Waar die, uh, dat heb je wel weer als dat op een gegeven moment vol is. Dat de otters die van daaruit gaan vertrekken. Dat die weer met het ja. verkeer in conflict komen. Maar je, je wacht het wel gewoon af. Je gaat niet hier otters uitzetten voorlopig. Nee, nee dat kan ook niet. Je hebt internationale richtlijnen ook voor uh, weer uitzetten van dieren. Dat is dus al gebeurd volgens die richtlijnen in Nederland. In de weerribben. In de weerribben. En van daaruit moeten ze nu zelf hierheen komen. Ja, en als die dat niet kan, dan is het misschien ook niet... Uh, en die, die otter van schrikken. een paar jaar geleden was het bewijs, ze kunnen er komen. Ja, er zijn er ook meer geweest, hoor. ook op andere plaatsen. Dat zijn doodgereden exemplaren die gevonden zijn. En het zijn allemaal bewijzen dat vooral jonge mannetjes, otters... echt wel op zoek zijn naar nieuwe ja. gebieden. Maar ja, er is natuurlijk enorm veel verkeer. Is dat een symbool voor het naar de, meer, de otter? Of zou je voor een andere kiezen? Ik vind de visarend bijvoorbeeld ook een mooi symbool. Daar wachten we al tien jaar op dat hij in ja. Nederland gaat broeden. Ja, en de zeearend is hem toch voorgegaan. Ja, je kunt niet alles voorspellen, dat is het mooie van de natuur. Je moet wel een soort toekomst, als je met dit soort plannen werkt, moet je natuurlijk wel eens een soort toekomstbeeld hebben van wat haalbaar is en wat erbij hoort en wat nog te herstellen is. Maar of het ook exact zo ja. wordt ingevuld, want dat doet de natuur zelf. Dat is dan ook fijn dat dat zo is, dat we niet alles kunnen maken. Maar inmiddels zijn er. In Nederland erg veel moerasgebieden, goed ingericht, groter geworden... ook nesten geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan tien gemeten. Ja. Dus uh, ja, of hier de eerste komt, is ook niet zo belangrijk. Wat uh, wel nog een uh, historisch feit is... is dat er ooit een, van een balzend paar visarenden hier eentje voor de trein is gesneuveld. Hoe lang geleden? Begin jaren tachtig, schat ik. Voor mijn tijd. Maar uh, ja, dat zegt natuurlijk dus, al heel wat. Ze alweer. hebben hier al gebalst? Ja. Het zou mooi zijn. 2014 het eerste broedgeval van de visarend. En of dat nou hier bij jou is of bij een collega ergens anders? Ja, het zijn van die dingen net als die komst van die otter... dat het voor de hand ligt dat dat een keer gaat gebeuren. Maar wanneer? Soms is het dan veel sneller dan je denkt. Zoals bij de zeearend. En soms duurt het veel langer dan we met z'n allen verwachten. van de sonate opus 168 voor Van God... en piano van de Franse componist Camille Cessant. Ik ben weer even naar buiten gegaan. Uh, prachtige bloedrode lucht boven naarden. En boven mijn hoofd, ganzen, paar en... ja, Ik ben even naar buiten gegaan, want wij riepen net op... Uh, rond uh, de Venolijn, van wie meldt ons het eerste krakend ijs van 2014? Uh, nou, ik zou je zeggen, dat doen we zelf, want ik keek even naar buiten... En... Hier de grote moestuin naast uh, Stadzicht. Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Daar is een soort ja, grote houten bak. En, en daarop hebben ze een zeil gespannen. Daar is water in gekomen. En hier ligt toch een dikke laag ijs. Moet je nou eens horen. Kijk, krakend ijs 2014. Oh, ik ga er doorheen. Nou, het is... Ja, dit is toch echt ijs. Nou, het is nu weg ook, maar het was het eerste echte krakende ijs van 2014. Kijk, daar gaat nog een scherf. Zo. Ja, het is natuurlijk raar weer. Hein? Rare nachten, koude nachten en dan overdag zo warm. Maar het is toch echt gelukt. We gaan eruit naar het nieuws, gelezen door Ewout de Jong. De uitdagende foto's van Carly Hermes... actrice Lies Vissendijk over de film Hemel op Aarde... een Limburgse familiegeschiedenis... en Casper van Kooten over de nare kantjes van bekende Nederlanders. In Kunsthof TV, straks, iets na 6 uur op Nederland 2. Met de openbare bibliotheek. Hallo, ik heb net een boek teruggebracht. Ja? En daar zit waarschijnlijk een brief van de Belastingdienst tussen. Oh. Als boekenlegger. Is die misschien gevonden?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 Nederland heeft een Rus uitgeleverd die wordt verdacht van grootschalige drugsmokkel. Hij zou een cocaïnesmokkelroute hebben opgezet tussen Ecuador en Rusland. De Rus werd al in 2012 in Nederland gearresteerd... maar wist de uitzettingsprocedure steeds te rekken.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 Ja, het daget in het oosten. Een carillon hebben we nog niet gehoord. Dus uh, de zon is nog niet echt op. En ik moet u zeggen, het is dat wij de laatste weken er zo'n aandacht aan besteden. Maar eigenlijk, nu pas heb ik door, wat een enorm verschil er zit tussen uh, lichtwoorden, uh, schemeren en de echte zonsopgang. Ik, uh, vroeger, een paar weken geleden, had ik nu al gezegd, nou de zon is al lang op. Maar dat is die officieel nog niet. Wanneer die echt op is, dan hoort u dat van ons. Welkom terug bij Vroege Vogels. Tsuko Ushida speelde het derde deel, het allegro, uit de pianosonate uh, piano in C groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, vijf, uh, nee, het is al acht over half negen, columnistentijd. En uh, ja, het mooist is toch als die columnist zich verwaardigd heeft om op zondagochtend uit zijn nest te klauteren... en over duistere landweggetjes richting het uh, Naar de Meer te fietsen. Uh, en zo geschieden tegenover mij zit. Leon van Donschot. Leon van Donschot, presentator, auteur, muziekjournalist. Uh, uh, publiceert dit jaar. Wanneer ze. Ja, we hadden het net. Oktober, hè? Oktober. Oktober is een uh, eerste roman. Uh, alles uh, van elkaar. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen. Uh, ja, je hebt druk, want er komt ook een documentaire van Jaan. Ja. Over tattoos. En de, van. De Troost. En schoonheid van tattoos. En van waar die fascinatie? Heb je ja, zelf een troost tattoo? Ja, ik heb er verschillende. Ik heb een tekst van Bruce Springsteen die me heel dierbaar is. Stay hard, stay hungry, stay alive getatoeëerd. Ja. En het valt me heel vaak op dat andere mensen die tatoeages hebben... daar heel veel betekenis aan ontlenen. Zelfs als de tatoeage heel lelijk is of heel cliché lijkt... is het voor veel mensen iets heel persoonlijks. Ik vind dat er eigenlijk nog nooit een goede film over gemaakt is. Dus dat heb ik me voorgenomen om te gaan doen. En dat op, ben ik nu aan het doen. Op het moment loop wel zo'n serie op, ik weet niet, Discovery. Ja, over. een goeie, ja, zei een, ik ook. Een, ja. Ja, een goeie, ja. ja precies. Want dan uh, zie je mensen tatoeëren. En dan komt er altijd een verhaal van... Ja, mijn vriend heeft uitgemaakt, En uitgemaakt. Uh, uh, ja. Ja. Nou, volgens mij zit er wel meer diepgang en meer schoonheid in dan dat. Ja. Ja. En vol, volg je dan lokale... Tattoo-artist hier in uh, Ja, in maar ook in... uh, de verhouding vind ik interessant. Dus, uh, iemand die tatoeëert en iemand die getatoeëerd wordt. Dat is iemand die gewoon jou voor je rest van je leven... aan jouw lijf iets mag toevoegen. Dus dat is een ja. hele bijzondere verhouding. Die lijkt op vriendschap, maar ook op, op, op, op je arts. Maar ook op je tandarts. Zit ergens zo tussenin. Ik vind het heel interessant dat heel veel uh, ouders... het verschrikkelijk vinden als een kind getatoeëerd ja, wordt. Dus ja, alsof je God. toch een beetje alsof je, dan je lichaam uiteindelijk opeist... en de navelstreng echt doorknipt. Dat gaan we allemaal zien. Dat gaan we allemaal doen. Graag. Oké, okay. hier is Leon voor Donsvot. Tijdens Oud en Nieuw was ik in Frankrijk met een groep vrienden. En veel van die vrienden hebben kinderen. En in Franse châteaux staan geen Playstations. Dus op nieuwjaarsdag was het tijd voor een ouderwetse activiteit. Een speurtocht. Terwijl we door een Frans bos wandelden... vroeg een van de andere deelnemers aan de speurtocht wat mijn lievelingsboom was. Ze vertelde er meteen die van haar bij, de Treurwilg. Ik had geluk... Want precies op dat moment kregen we een telefoontje van de deelnemer aan de speurtocht die als heks verkleed op de kinderen zat te wachten in een oud boswachtershuisje. Ze was daar ontdekt door twee Franse wandelaars die Jehovah's getuigen waren en in dat kleine huisje dachten ze een authentieke verschoppeling te hebben gevonden. En deze jonge vrouw, gehuld in oude lakens en de Franse taal niet machtig, die moesten ze uiteraard redden. En onze speurtochheks probeerde de twee Jehovah's in gebarentaal uit te leggen dat ze niet in dat huisje woonden, maar verkleed op een groep kinderen zat te wachten. Maar dat maakte de situatie alleen maar erger. De twee Jehovah's waren er nu van overtuigd dat ze niet zomaar een zwerfster hadden gevonden, maar ook nog een die professionele hulp nodig had. En de Nederlandse vrouw moest de twee bijna letterlijk van zich afslaan. En toen we bij het huisje aankwamen... bleken de twee Jehovah's getuigen haar te hebben voorzien van een kalender... met voor iedere maand een citaat van Jezus. Zodat het misschien toch nog allemaal goed kwam met haar. Het navertellen van deze hele scène duurde zo lang... dat ik alle tijd had om na te denken over mijn lievelingsboom. En nog wist ik het antwoord niet. De waarheid is dat ik verdomd weinig bomen ken. Echt ken, bedoel ik. Met naam, toenaam en eigenschappen. Terwijl ik wel degelijk claim en ook meen te houden van natuur... of zoals dat inmiddels heet, wildernis. Bij die film, de nieuwe wildernis... zat ik trouwens ook al met mijn ogen, mijn ogen uit te kijken. Vrijwel alles dat ik erin zag, wist of kende ik nog niet. En vroeger had ik nog wel een paar uitvluchten klaar voor mijn gebrek aan kennis. Opgegroeid en geleen, dus vooral uitgekeken over de torens van DSM... nooit bij de scouting gezeten, geen buitenkind... maar dat zijn natuurlijk allemaal smoesjes... Wat voor waarde heeft de mededeling dat je om natuur geeft, van natuur houdt en doorgaans ook stemt op partijen die dat eveneens doen. Wat voor waarde heeft die liefde wanneer je er zo weinig van weet dat je niet eens je lievelingsboom kunt noemen. Wat mijn voornemen voor dit jaar is, laat zich dan ook raden. En om meteen te bewijzen dat het nu al effect heeft, de beverboom. de Indiën en indienne uit de... Or oh. De zon op zondag. Hier is Govert Schilling. Het is 8 uur 44 en precies op dit moment komt boven het Naardenmeer de zon op. En het rare dit keer is eigenlijk dat je moet realiseren dat die eerste zonnestraal die net over de horizon scheert op dit tijdstip, dat die al een paar minuten lang onderweg is geweest en dat die om 8.36 uur door de zon werd uitgezonden. En dat heeft alles te maken met de enorme afstand van de zon... en met het feit dat het licht nou eenmaal niet oneindig snel gaat. Maar het gaat wel heel snel. 300.000 kilometer per seconde? Ja, 300.000 kilometer per seconde. En wat ik vaak doe om mensen dat duidelijk te maken is... tel eens even mee. Hè. Dat gaat van 300.000, 600.000, 900.000, 1,2 miljoen en, enzovoorts enzovoorts. En dat moet je 8 minuten en 20 seconden lang volhouden voordat een lichtstraal de afstand van de zon naar de aarde heeft overbrugd. En het spectaculaire daarvan is dat wij de zon niet zien zoals die is... maar zoals die was. We kijken ruim acht minuten terug in de tijd. We zien licht wat een paar minuten geleden al werd uitgezonden. Als de zon ooit dooft, dan kijken wij naar de zon en dan maken we het mee... Uh, ja, in feite wel. Je moet eigenlijk zeggen, en daar hoeven niet bang voor te zijn, maar als de zon morgen om 12 uur middags plotseling uit zou gaan, plotseling op zou houden te schijnen, dan merken wij dat pas om 8 minuten en 20 seconden over 12. En dan zien wij hem dus nog een tijdje terwijl hij er eigenlijk niet meer is. Uh, ja, ik had er al voor gewaarschuwd. Hè. Dat gaat nu iedere week gebeuren. Precies op het moment dat uh, de zon hier boven Naarden opkomt. Uh, ja, dan worden wij onderbroken door het uh, gebijen van de klokken. En uh, wekelijks een weetje van Govert over de zon. Um, nou, en nu is het u dus echt op. Uh, ja, nu we toch onderbroken werden door de opkomende zon. Nog even bekendmaken wie met een nieuwjaarswens. Het jaarboek Sterrekunde van Govert Schilling heeft gewonnen. Daar hadden we om gevraagd. Hè. Stuur een leuke nieuwjaarswens op. Uh, allereerst hartelijk dank voor alle originele inzendingen. Het was moeilijk kiezen uit al uw sterrekundige wensen. Maar hier komen ze. Joost Koch, Els Flores, Judith van de Moomgaard... de heer G. Mannintveld en Ron Benen. Het jaarboek 2014 van Govert Schilling gaat vandaag naar jullie op de post. En volgende week komt de zon weer op. En vast een paar minuten vroeger... Um, Tom Baden tegenover mij van um, eh, Ecologisch Kenniscentrum Triple E. Tom, we hoorden je al uh, rond acht uur. Toen stonden we buiten ja, ja. Hè, van die waanzinnige, waanzinnige uitzichten hier te genieten. Um, nu even wat anders. Meer dan 700.000 mensen bezochten tot nu toe De Nieuwe Wildernis. Populairste Nederlandse natuurfilm... Aller tijden heeft flink wat losgemaakt in Nederland. Sterker nog, de wildernisexcursies eh, vliegen je om de oren. In heel Nederland kun je dat ervaren. Maar ja, klopt dat nou allemaal? Is het nou opeens allemaal wildernis? En Tom Bader heeft daar een mening over. Want jij verwondert je een beetje hè, over al die, die verwildernising en eh, nou ja, van de, de activiteiten. Ja, ik had de suggestie gedaan dat de, de nieuwe film, de familiefilm van Ruben uh, Smit, die zou uh, uh, ook alles is wildernis kunnen gaan, uh, gaan heten. Uh, want ik zie dat er uh, allerlei bordjes nu heel gemakkelijk worden verhangen. Uh, gebieden die tot voor kort nog uh, als... Cultuurlandschap of heel waardevol cultuurlandschap of authentiek cultuurlandschap werden neergezet, mm het -hmm. nu in één keer ook wildernis. He? Maar waar zie je dat dan? In, in, in... Nou, dat, eh, laatste een, een discussie over, uh, over heidelandschappen. En ook een promotie van, uh, van zandverstuivingen. Ja, kom echt de wildernis ontdekken. Terwijl ja, heide en zandverstuivingen. Uh, Tom, zijn uh, we, sorry, we gaan je heel even onderbreken. Ja. Er is een spookrijder gezien. Ja. Nou, even heel iets anders. Een spookrijder bij Rotterdam op de A20 vanuit de Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de afritten Centrum en Prins Alexander komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen de afritten Rotterdam Centrum en Prins Alexander komt u een spookrijder tegemoet. Uh, Tom, de wildernis. Je zegt, ja, het komt van alle kanten op ons af. Ja, overal wildernisexcursies uh, tegenwoordig. Hè. Wat ik al zei, ook over zandverstuivingen. Nou, uh -huh. uh, maar zie je dat dan echt in brochures? Of ja, in, in brochures folders, en dat... uh, ook op, op de, de, de, de websites en social media. Uh, nu gaan we overal de wildernis in. Hè. Dus ja. Hier ook uh, Wij spreken van het uh, Naardermeer. Kom de wildernis ontdekken. Ja. Wat ik dan zo boeiend vind, uh, wat ik al zei... is dat dat tot enige tijd geleden, dus juist... Werd gezet als cultuurlandschap. Ja. En denk, ja, waarom worden die bordjes toch zo makkelijk verhangen? Uh, dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de Public Relations Marketing Communication Advisory Consultants. Ja, die dat dan ja. zeggen. Hè? Zo van nou, zo kan je de mensen trekken. Misschien ook wel met wat financieringen. Zo van nou, als we het op die manier uh, inzetten. trekken we wat geld binnen. Trekken we ja. wat, uh, wat geld maar binnen. Maar ja, het is, het, is wel het, boeiend. het is natuurlijk ook populair, het valt op. Ja. Uh, mensen willen kennelijk, dat is misschien de tijdgeest ook, graag naar buiten, naar de iets wilds ervaren. Natuurlijk wel een gevaartje aan, hè. Ik bedoel, kijk, de, de verwachting is natuurlijk... dat je dingen gaat zien zoals in die film... Ja. En uh, misschien ook wel dat daar achter ook weer beelden zitten... zoals Afrika of Canada of Amerika. Ja. En in die film uh, zien we, voor de, die, die paar mensen in Nederland... die die film niet gezien, ja. we, uh, woeste paardenkuddes. Uh, we ja. zien vechtende hekrunderen. Nou ja, dat, dat soort tafereelen, ja. Dood en leven En die, die, die komt zie je dan natuurlijk niet. En dan krijg je toch een soort begripsinflatie... waar ik me ook een beetje zorgen over maak. Omdat ik denk, ja, die mensen moeten we dan wel... ook echt het avontuur van de natuur beleven. Want anders hm. is het toch een beetje een teleurstelling. Ja, ben je daar bang... ja want een uh, vraag ja, die natuurlijk... Uh, wat maakt het uit dat mensen dat nou opeens wilden? Nou, noemen? Ik denk voorheen mensen... cultuurlandschappen of een stukje bos? Of, uh... Nou, ik, ten eerste denk ik dat, dat er heel veel discussie is over, over wildernis. En ik vind dat als je die term gebruikt, dan moet je dat ook laten zien. Dan moet je ook laten zien dat het natuur is met, met diezelfde status. En ik vind dat daar wat gemakzuchtig nu uh, mee om wordt, uh, wordt gegaan. Um, wildernis is toch, het is toch een, een discussiethema. Zoals, altijd in Nederland, in andere landen niet. Maar hier, ja, oer natuur, dat kan allemaal niet, en dan hebben we een keer natuur, uh, dan is het ook weer niet, uh, niet goed. Hè? Want vroeger zeiden we, al die wildernissen en die oernatuur, dat wordt allemaal bos. Nu is de discussie over de Oostvaardersplassen. Het is allemaal gras, het is ook nooit goed. Mm -hmm. um, en uh, dat avontuur van de natuur, dat moet je dan ook wel aanbieden. Ik vind dat daar bijna een soort keurmerk voor zou moeten zijn. Want anders ja, is alles straks wildernis en is het begrip leeg. En ik ben natuurlijk zelf wel een beetje van de wildernisnatuur geweest altijd. Hè? Dood hout, dode dieren. Ja, dat moet er dan ook allemaal wel bij bijzitten. Ja. Dat vind ik belangrijk voor de ervaring die mensen moeten hebben. Maar wat, wat, wat, wat denk je wat, wat voor probleem ligt er, uh, ligt er nou op de loer? Wat is nou het concrete probleem? Zouden er dan uh, financieringstromen veranderen of zou nee, er ik ben bezorgd. Waar, of... waar het mij om gaat is dat uh, als je als het begrip leeg wordt, hol wordt, ja. dan dan zegt het gewoon niks meer voor mensen. Dan is straks alles wildernis. Dan is mijn tuin ook wildernis. En ik vind dat je uh, als je staat voor wildernis natuurlijk, en ik heb een achtergrond vanuit de kritisch bosbeheer. Die heeft altijd gezegd van ja, de, die wolf moet terugkomen. Die wiesenten moeten erin. Begrazing, dood hout, dode dieren. Dat zijn wel kenmerken van wildernis. En dan moet je niet het bordje verhangen... en een, en een uitgemergeld ecologisch ram, rampenlandschap als ja. een stuifzand... gaan neerzetten als een wildernis. Dat is gewoon niet juist. En ben je ook bang dat mensen dan op een gegeven moment... de waardering ervoor verliezen als nou, ze gelokt worden met het begrip wildernis? Ze komen bij een uh, ja, stukje cultuurlandschap of een klein stukje hei... Met, met een Schaap, nou ja, dat ze dan denken, nou is die het nou... Uh, nou, dat is het. He, tegen, dus, uh, we hadden net de beverboom. Ja, dan hebben we straks ook deceptie-natuur, teleurstelling-natuur. Zo van, ja, ik denk dat we het hier allemaal gaan, uh, gaan meemaken. En ik denk, ik ben er juist voor dat er meer wildernis komt. Maar dan moet het ook wel wildernis zijn met de allure... zoals we die hebben gezien in, uh, in de film. En dat vind ik belangrijk. En ik hoop dat de film juist dat effect heeft. Dat mensen zeggen, er moet meer van dit soort natuur komen. Niet ja. dat we simpelweg het bordje verhangen... en alle, zeg maar, tamme natuur die er altijd al was nu in één keer wildernis ja, gaan noemen. Ja. dat dat zo lekker bekt en beter vermarkt. Dan is het is alleen maar marketing. -cash. Ja, dus er moet, het idee moet vooral zijn dat we meer van die gebieden gaan krijgen... Uh, als de Oostvaardersplassen. En wat ik belangrijk vind, ook wel wat toegankelijker juist. Uh, want een van de nadelen van de Oostvaardersplassen is... dat die niet zo toegankelijk ja, dat zijn. Leon voor Leon vond natuurlijk ook in zijn column. Alles wat hij daar zag, uh, had hij nog nooit gezien. En dat ja. is geweldig voor een filmervaring. Ja. Maar eigenlijk ook een beetje jammer natuurlijk. Het is natuurlijk ja, ook, ook een beetje jammer. Dus ik zoek mijn ambities. Die zouden dus niet zeggen, die zie ik niet in het verhangen van de bordjes. Ik zeg meer wildernisnatuur. Meer toegankelijke wildernisnatuur. Want dat is dus kennelijk wat mensen willen. En dat vind ik een hele grote winst. En ik wil dat die winst wel op de juiste manier wordt geoogst. Die die film. Want ik mm -hmm. heb al wel gezegd van, van tevoren ook al. Ik uh, verwacht heel veel van deze film. Dat kan heel veel betekenen voor de natuurbescherming. Maar dan moet je het wel op de juiste manier oogsten. He, dat draagt nou, wel bij ja, en mensen. En hoe ga je dan op de, op de juiste manier exploiteren? Want als je het hebt over de oostvadersplassen... En nou, je hebt natuurlijk nog wel een aantal andere grote gebieden in Nederland... die een, een soort van wild of woest, he, de, de Waddenzee... Ja. Uh, uh, uh, als we daar met z'n allen doorheen gaan uh, plassen, varen en uh, uh, mountainbiken... Nou. dan is het misschien op gegeven moment uh, niet wild meer... Nou, dat is maar de vraag. Ik denk dat daar vaak heel spastisch over wordt gedaan. Ik ja. denk dat de mensen gewoon onderdeel zijn van de natuur... en daar doorheen lopen. Ik denk dat het juist heel goed zou zijn als mensen daar doorheen zouden lopen. Omdat wildernis... Dat, daar, moet je ook, daar zit ook een, voor mijn gevoel een beetje een soort nederigheid achter. Als je door dat soort natuur loopt... dan ben je als mens niet superieur, dan ben je nederig. Want alles is sneller, uh, uh, ziet beter, ruikt beter... heeft scherpere tanden. En dat gevoel moet je dus gaan ervaren. En niet weer dat je door een wildernis loopt zoals in Nederland onder leiding van een boswachter... of je volgt de, de gele ja. of de blauwe paaltjes. Ja, het is ja. een heel andere ervaring. En daar moeten we dus juist uh, meer naartoe... dan dat we zeggen van kijk, hier is de hei en dat is ook wildernis. Ja. Ik zei, oh, tot voor kort was het nog cultuurlandschap. Jij zegt, er moet een soort keurmerk komen? Nou ja, ik vind dat uh, ja, een keurmerk voor niets doen, een soort luie natuur... Uh, ik vind dat wel belangrijk. Waar niet ingegrepen wordt. Ja, ja. Uh, want kijk, de, de discussie over de Wiesent, die we laatst hadden. Ook bij uh, Staatsbosbeer. Is dat er dan weer een gebiedje wordt omheind van een paar honderd hectare. waar Wiesenten worden losgelaten. Oh, oh, wat een wildernis. Daar mag je dan met een karretje doorheen. Dan denk ik, nee, de wildernis is 20.000 hectare of uh, 50.000 hectare. Velen we. Gewoon toegankelijk maken voor de Wiesent. En dan mag je ze ook tegenkomen. En dan staat er een groot bord betreden op eigen risico. Dat is wildernis. Ja, ja, ja. En niet uh, op de paden blijven. En niet op nee. de paden blijven. Even nog iets anders Tom. Want je bent bezig met allerlei projecten. En uh, dus zo kennen we je ook. Even de kleine aarde in Bokstel. Ja, wij, wij uh, doen allerlei zaken op het gebied van natuur en economie. En we zijn onze kennis ook gaan, uh, gaan toepassen. Ja. En dat betekent dat wij uh, steeds vaker uh, natuur- en milieuorganisaties. die in de problemen zijn geraakt, uh, redden. Ja, en de Kleine uh, aardin dat was een plek waar tientallen jaren. Ja. werd geprobeerd en gepioneerd om te laten zien hoe het ja, ook kan. Duurzame een, manier echt een van stuk leven. Nederlands ja. duurzaam erfgoed. Van zonnepanelen, zonnepanelen tot Zonnepanelen, je... uh, jarenlang. Ik ken het nog uit, uh, uit mijn jeugd. Ja. Um, en nou wil jij en... dat. een... Een, een, een doorstart ja, geven? Ja, daar zijn wij bezig ja. met, een, met een doorstart. Uh, we hebben laatst een plan gepresenteerd... bij het college en uh, bij de gemeenteraad. Bij de commissie. En wat moet dat worden? Uh, nou, we hadden, het, zal, het is geen toeval. Uh, wij hadden het idee om daar groepen mensen... Uh, een tijdje autarkisch te laten leven. Hé. Hey. Hey. <laughs> Een soort utopia. Ja, dat loopt op met een, een, een programma ja, op, bij nou, SBS... Ja. Dus waarin mensen in de scheur zijn is, gestopt ja. en een eigen wereld moeten bouwen. Ja, wat gemengde gevoelens. Moet ik dit nou positief of negatief ja. duiden? Maar ik ben geneigd naar het, naar het laatste. Um, dat mensen daar duurzaam leren leven. Want dat vinden wij heel belangrijk. Dat je gewoon weer in contact komt met hoe je je eigen voedsel maakt. Dat je weer van je eigen afval uh, compost kan, uh, kan maken. Uh, maar dan willen wij het wel wat uh, moderner doen, om het zo maar te zeggen. We hadden het concept neergezet... Alsof je als het ware naar Mars gaat in 2040. En welke technologieën hebben we dan nodig om zeg maar, autarkisch te kunnen, kunnen leven? Wat kunnen wij daarvan van leren? Hoe kunnen we kringlopen sluiten? En We staan aan het begin van, van een uh, gesprek met, met, de, met de gemeente. Uh, om te kijken of we dat op deze manier kunnen doorzetten. Dus daar moeten we van een van, uh, eigen eten verbouwen, omgaan ja, met water, groepen. energie. Maar, ja. maar dan een soort gesloten... Systeem. Ja, ze ja, moeten het allemaal zelf doen. Waarbij, ja, allemaal zelf doen. Dus en wat, je gaat daar een week zitten. Je moet echt alles uh, zelf, uh, zelf doen. En wat hebben we daaraan? Behalve dat het leuk is voor die mensen dat ze dat een week leren. Wat moet eruit nou, komen? Nou, wat je dus vooral. Uh, dus, uh, het is het idee van nieuwe innovaties, nieuwe technieken. die je daar, uh, die je daar dan kan proberen met, uh, met mensen. Uh, en voor mensen is het een vorm van, uh, van bewustzijn. En wij willen dat daar bijvoorbeeld groepen komen die daar voor zichzelf zeggen. Nou, als wij als managementteam. Uh, toch een week de hei op gaan, dan doen we dat op zo'n plek. Want dan leren wij daar ook nog op een andere manier uh, uh, wat van. Ik denk dat daar uh, wel uh, behoefte aan is. Ik denk dat het heel mooi is. Het is ook letterlijk dan de kleine aarde. Hè? Een, ja, ja. een gesloten systeem op een klein plekje. En uh, dat willen wij doen met, uh, door niet te veel mensen daarheen te komen. Want de kleine aarde lag vroeger helemaal buiten. Uh, en is nu toch wel... Uh, in een uh, gebied uh, terechtgekomen waar heel veel woningen staan. Bebouwing, met ja. bebouwing. Ja. Dus met, uh, met weinig mensen, dat is het, uh, het businessmodel. En ja, zo proberen wij, uh, dat hebben we met Rijnwater ja, ook gedaan. Spannend. En met uh, de waard van Kekendom. Ja, ja. ja. Uh, wa wanneer gaan de eerste mensen de nieuwe nou, kleine aarde we in? Er moet nog heel een kort. heel besluitvormingsproces uh, oh, okay. worden gevolgd, hoor. Uh, dus uh, nou, daar moet het college zich nog over uitspreken. En uh, de, de gemeenteraad. Uh, Amtelijke molens. Nou ja, nou, maar wel, wel nog, dan, als het allemaal lukt. Dan hebben we het wel over binnen enige maanden. Oké. Okay. Ja. Tom Baden van Groen Kenniscentrum Triple E. Hartelijk bedankt voor uw komst. We zijn zo. Ja,